11 uur en net wel met het NOS journaal. Op verschillende politiebureaus hebben zich vandaag mensen gemeld die gisternacht betrokken waren bij de rellen in de Groningse plaats Haren of die daarover een verklaring wilden afleggen. In een aantal gevallen waren de ouders erbij. De politie in Haren heeft nog geen overzicht van het aantal relschoppers dat zichzelf heeft gemeld. De korpschef had relschoppers opgeroepen zich te melden om te voorkomen dat ze van hun bed werden gelicht. De politie heeft zeker 200 tips over verdachten binnen en er komen steeds meer beelden van de rellen vrij waarop raddraaiers en plunderaars duidelijk te herkennen zijn. Er zit een team van 25 rechercheurs op de zaak. Tijdens de rellen in Haren is vannacht een man van 84 ernstig mishandeld met een stoeptegel. Rond middernacht is hij in zijn bijkeuken door een onbekende belager met zo'n tegel bewusteloos geslagen. Hij had een gebroken kaak en een hersenschudding, zo bleek in het ziekenhuis. De politie denkt dat de aanvaller een van de relschoppers was. De schade van de rellen in Haren loopt in de miljoenen, zegt het Verbond van Verzekeraars. Gedupeerde inwoners en ondernemers wordt geadviseerd contact te zoeken met hun verzekeraar. Het Verbond schaart zich achter minister Opstelten, die vindt dat de schade op de relschoppers moet worden verhaald.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 Op Sint Maarten is een Amerikaans echtpaar vermoord. De man en de vrouw zijn volgens Amerikaanse media in hun huis doodgestoken. De vrouw zat vastgebonden in een stoel. De vijftigers hadden een rumfabriek en verschillende huizen op het eiland. Ze waren ook eigenaar van bedrijven in de Verenigde Staten. Een vriend van het stel ontdekte de lichamen. Hij was naar hun huis gegaan omdat hij hen niet kon bereiken... en de zaak niet vertrouwde. Er is een bloedbad aangericht, zei hij tegen het Amerikaanse persbureau AP. De politie heeft nog geen idee over het motief voor de moorden.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 Een Pakistanse minister looft 100.000 dollar uit voor de moord op de maker van de anti-islam video Innocence of Muslims. De minister van Spoorwegen zegt dat hij de beloning uit eigen zak betaalt. Ook de Taliban en Al-Qaeda komen in aanmerking voor het bedrag, zei hij. De Pakistanse bewindsman zegt dat hij beseft dat het oproepen tot moord een misdaad is, maar volgens hem is er geen andere manier om godslasteraars het zwijgen op te leggen. Het vroegere woonhuis van Paus Benedictus in Duitsland... is voortaan open voor publiek. Het huis in Regensburg in Zuid-Duitsland... is ingericht als theologisch ontmoetingscentrum. Ratzinger, zoals hij heette voordat hij paus werd... woonde in de jaren zeventig in het huis... toen hij nog priester was en hoogleraar... aan de Universiteit van Regensburg. In de Eredivisie heeft Pek Zwolle thuis met 2-1 verloren van Groningen. De Zwollenaren gaven in de laatste minuten een 1-0 voorsprong weg...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 In Hagen hadden ze niet eens een beledigde profeet nodig... om de boel kort en klein te slaan. Goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen... het programma over film, kunst, politiek en hooligans. Want sinds de rellen in Haren hebben we een begrip bij. De nieuwe hooligan. Nou, waarin verschilt hij van de oude hooligan... en valt er eigenlijk iets tegen hem te ondernemen? De PvdA had politieke ledenraad vandaag. Heel vroeger leverde dat nog wel eens grote spanning op. Maar behalve de enkeling die zich afvroeg waarom de SP was gedumpt... legde vandaag niemand, Diederik Samsom, een strobreed in de weg. Er gaat met de liberalen geregeerd worden. En aan politieke watchers Sheila Sitalsing en Jan Schinkelshoek... vraag ik hoe snel dat kan. Het heeft acht jaar geduurd, maar vanmiddag verrichtte de koningin... de opening van het nieuwe Stedelijk Museum Amsterdam. Alle oude topstukken hangen er, maar kritiek was er ook... want is het museum nog wel vernieuwend en avantgardistisch genoeg? Het antwoord komt straks van conservator beeldende kunst... van het museum Bart Rutte en van kunstrescent bij de Volkskrant... Rutger Ponsen. En komende week begint in Utrecht het Nederlands Filmfestival. De muziek in deze uitzending komt van regisseurs en acteurs... die daar een grote rol spelen... Zij kozen voor ons hun mooiste filmmuziek uit... en het hoefde niet per se Enio Morricone te zijn. Dat is allemaal straks, maar eerst het nieuws van vandaag. Happy birthday, Libetta. Zaterdag 22 september. Happy birthday to you! <tie> Tja, zo had Mert uit Haren haar 16e verjaardagsfeest waarschijnlijk voorgesteld. Maar het werd... Graag zou de kerstverse 16-jarige alle foto's van haar feestje nog eens hebben doorgekeken. Maar het werden beelden van bange buren. Gooien met van alles en nog wat. Dus het was, Dat zijn momenten waarop ik wel bang was. En ook ja, voor mijn gezin. Ik ben nu helemaal leeg. en ja, ja, Gewoon zo bang. Hè. En van winkeliers die alles dreigden kwijt te raken. Dan denk je, waar werk je voor? En dat het op zo'n manier je afgenomen wordt. Merte kon zien hoe de beelden de hele wereld overgingen. A girl's 16th birthday party in the Netherlands wasn't so sweet. After the invitation on Facebook went viral. Thousands of young people showed up in her small town. Some of them ran wild, looting shops and throwing things at de police. Ze had vast nog graag even van haar cadeautjes willen bekijken, maar ze hoorde hoe zwaar de politie het had gehad. De collega's kregen extreem veel geweld te verduren. En het geweld leek erop gericht om mijn collega's te verwonden. Dit is werkelijk ongekend. En de harde woorden van de burgemeester van Haren. Laten we duidelijk wezen: Tuig heeft afgelopen nacht huis gehouden in onze gemeente Haren. En van minister Opstelte: onaanvaardbaar, onaanvaardbaar, eh, geweld, eh, tuig. Nou, ik denk dat Merten blij was toen de journaals overschakelde naar PvdA-leider Diederik Samson. Die bereidt zijn achterban af voor op de uitkomsten van de coalitiegesprekken met de VVD. Die gesprekken zouden een rechtgeaarde sociaaldemocraat wel eens tegen kunnen vallen. Omdat wij een coalitieland zijn waarin compromissen gesloten moeten worden. Maar ook omdat niemand precies weet wat er de komende weken, maanden of jaren nog gebeurt. Maar Samson doet zijn achterban ook een belofte. Maar u krijgt wel één ding van mij. De verzekering dat ik altijd zal vasthouden aan ons kompas. Eerlijk delen vooruitgang mogelijk maken. Marianne Vos flikt het weer vandaag. Na haar gouden medaille op de Olympische Spelen in Londen... sloot zijn seizoen af met een ongenaakbare rit... op het WK wielrennen in Valkenburg. En dit is uh, feestvieren. Nog de energie hebben om de vlag te pakken... en zo over de streep komen. Marianne Vos, or categorie... De beste van allemaal wint afgetekend het wereldkampioenschap in eigen land. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. En komende week begint in Utrecht het Nederlands Filmfestival. De 32e editie alweer. En de muziek in deze aflevering van Het Oog... komt van regisseurs en acteurs die daar een rol spelen. Zoals Frans Wijs. Goedenavond, regisseur. En kanshebber op een gouden kalf voor de documentaire Leven of Theater. Nou, meneer Wijs, uh, ja, niks bijzonders eigenlijk, hè? Want u heeft er al een paar... Ik heb er zelf twee staan, dus dat, uh, dat, uh, ja, dat uh, ik, ga, ik ga daar niet uh, zuinig over doen, maar, maar, maar uh, ik verlang uh, meteen nog naar noord, noord weer naar een andere twee. Dus, uh, en voor welke films was dat die gouden kalven die u bij uh, u staan? Ah, ik, ik, having en leedvermaak en uh, bij Nader inzien toen, toen televisie nog meedeed in in alle categorieën en. Uh, uh, uh, nou, het, het, het klinkt heel snobbisch om te zeggen, ik weet niet precies wat. Maar het, het, ik, heb een, uh, ik weet dat ik... Uh, dat ik uh, in ieder geval de laatste twee hebben, hebben geen gouden kalver meer opgeleverd. Dus uh, ik moet weer echt uh, mijn best gaan doen. Voor leven of theater. We hebben u gevraagd naar uw favoriete filmmuziek. Wat, wat voor rol speelt muziek eigenlijk in uw eigen films? Groot. Dat is echt groot. Mijn films zijn herkenbaar volgens mij heel erg door... Toch wel een erg door Italië beïnvloeden smaak. En, uh, en dan heb ik het over Piovanie en, en, en Rota. En, nou ja, daar heb ik mijn opleiding ontvangen. En dat is voor mij. Dus, ik luister naar jullie programma heel vaak in, in, in de auto. S'nachts op de terugweg van ver weg. En, uh, en dan weet ik dat, het, uh, nou ja, dat je dan vooral geen, uh, geen Bach of Mozart of Schubert. Uh, want dan dreigt het in slaap vallen misschien. Wat is de keuze uiteindelijk geworden? Ja, uh, uh, ik, ik stond letterlijk naast, naast uh, Love Actually. En dat is volgens mij alleen maar liedjes. En dan heb ik gekozen voor God Only Knows van The Beach Boys. En Love Actually is die kerstfilm met Hugh Grant onder uh, andere? Ja, en dat is dan weer omdat ik al, al vier jaar lang uh, bezig ben... om een kerstfilm uh, van de grond te krijgen. En, uh, en uh, hopelijk gaat die binnenkort kort door.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 Met een van die gouden Brian Wilson composities. God Only Knows. Maar hij kwam ook voor in de inderdaad erg geestige kerstfilm Love Actually, met uh, Hugh Grant en Mr. Bean, onder andere. En het was de keus van regisseur Frans Wijs. Ja, We hoorden de Red in Hagen net uh, als geluid voorbij komen in het nieuwsoverzicht. En ja, ik denk dat iedereen er gisteren met verbazing naar heeft zitten kijken. We gaan vragen wat er allemaal aan de hand was aan criminoloog Tom van Ham. Hij werkt voor bureau Beken in Arnhem. Dat onderzoek naar veiligheidsvraagstukken doet. Onder meer voor de politie. Van harte welkom hier. Dank u wel. Was u ook zo verbaasd? Ik, nee. was, uh, ik vond het spannend. Ik was benieuwd wat er zou gaan gebeuren. Want, uh, het is natuurlijk uniek. Uh, je ziet direct al de kracht van de sociale media. Heel veel mensen die in elk geval aangeven te komen... En vervolgens is het onduidelijk hoeveel mensen komen er uiteindelijk. En waren dat er nou veel of weinig die uiteindelijk, die, die eerst gezegd hadden via Facebook, we komen. En ook echt naar haar zijn gekomen. Ik, ik weet niet of je direct van veel of weinig kan spreken. Als je naar de gebeurtenissen kijkt, dan zie je in elk geval dat het er veel zijn geweest. En dat het een heel grote impact heeft gehad op de gemeente, zijn bewoners. Want het was behoorlijk angstaanjagend om te zien, hè? Ik vond het uh, behoorlijk angst en jacht om te zien, ja. U bent zelf geboren in Haren. Hoe kent u de gemeente? Nou, ik heb er uh, inderdaad heel kort gewoond, tot mijn uh, achtste. Dus uh, dat is zo lang geleden. Ik ben inmiddels 29. Uh, dat ik daar niet echt meer een beeld bij heb. Uh, voor mij is dat altijd een heel fijne gemeente geweest, gemeente geweest. Maar toen was ik natuurlijk, wat ik zeg, uh, ook zeven, acht jaar een kind. U heeft uh, uh, onderzoek gedaan, aan het onderzoek meegedaan... onder andere naar de redden bij Hoek van Holland in uh, 2009 was dat, geloof ik. Ja, klopt. En naar uh, de vuurwerkgooiers bij uh, FC Utrecht en FC Twente. Mm -hmm. in, in hoeverre doen die gebeurtenissen in Haar U daar nou aan denken? Het is, denk ik, lastig om uh, de gebeurtenissen aan zich direct met elkaar te vergelijken... Uh, als je al even kijkt, uh, dit vond zich eigenlijk plaats in het publieke domein op straat. Uh, bij FC Utrecht zat het toch vooral rondom het voetbal. Terwijl het in Hoek van Holland op een evenemententerrein was. Uh, dus in die zin zou ik niet direct een vergelijking willen maken. Wat je wel ziet, denk ik, uh, in elk geval in de twee onderzoeken die wij gedaan hebben... is dat er een groep is die wij de gelegenheidsordeverstoorders noemen. Uh, die als het ware uit het niets betrokken raken... bij, uh, bij dit soort grootschalige ordeverstoringen. Uh, misschien door middelengebruik kan dat zijn. Het kan door groepsprocessen zijn. Ze laten zich meeslepen door het, de kracht van de massa. En dat is anders dan uh, de goede oude hooligan... die echt in groepsverband opereren. Uh, wij noemen die de notware ordeverstoorders... op basis van de onderzoeken die we uitgevoerd hebben. En het beeld uh, wat daarbij reist... is dat het daar inderdaad gaat om mensen... die bewust een podium zoeken om de orde te verstoren. Die eigenlijk rellen om te rellen. En hoe gewelddadig, als je die oude hooligans en deze nieuwe hooligans... de gelegenheidsordeverstoorders vergelijkt... hoe gewelddadig zijn die nieuwe hooligans? Wij hebben niet direct naar, naar dat verschil gekeken. De gelegenheidsordeverstoorder is eigenlijk een betrekkelijk nieuw uh, fenomeen. Uh, de ernst van de delicten, als ik bijvoorbeeld nu kijk wat er in Hoek van Holland is gebeurd, maar ook wat er in Utrecht gebeurd is. Uh, en nu in Haren, is dat politiepersoneel. Uh, belaagd zijn dat het geweld dus heel ernstig is. En ik weet niet of daar een verschil per se tussen zou moeten zitten. tussen die noodwaren en de gelegenheidsordeverstoorders. Op wat voor gelegenheden komen die gelegenheidsordeverstoorders af? Dat kan dus zeer verschillend zijn en het is zeer onvoorspelbaar, kennelijk. Het is, uh, het is zeker onvoorspelbaar. Uh, dat komt ook omdat het niet georganiseerd is. Als je dus naar die oude harde kern kijkt, naar die notuare ordeverstoorders... daar zit toch vaak een zekere mate van structuur, van hiërarchie in. Uh, van aansturing. En dat is bij deze groep niet zo. Um, eigenlijk in het begin van, uh, van dit item gaf ik al aan... dat, je, dat er dus drie heel verschillende uh, ordeverstoringen zijn geweest... als je even kijkt naar de context waarin dat gebeurde. Dus ja, hun actieradius, om het even zo te noemen, die is heel breed. Dat en blijkt. En maakt het dat moeilijker voor de politie en voor de autoriteiten... om te voorspellen dat dat zo, zoiets gaat gebeuren? Ik denk dat gezien die onvoorzienbaarheid uh, die ik net aangaf... dat dat zeker een enorme klus is om daar uh, je ja, adequaat op voor te bereiden. Ja, absoluut. Ze zijn gewelddadig en onvoorspelbaar tegelijk. Ja, wat is de link met voetbalhooligans? Want NRC Handelsblad had uh, vandaag interviews met mensen, die jongeren die in Haaren uh, waren geweest. En, die, die, en daarvan zei, we zijn gekaapt door de z-site van FC Groningen. Is dat waarschijnlijk? Ik heb, uh, ik heb nu geen zicht op de achtergrond van de aangehouden verdachten. Uh, bij de rellen in Hoek van Holland, bij de rellen bij FC Utrecht uh, en ook bij de rellen bij het Maasgebouw. Uh, hebben wij de aangehouden verdachten uh, onderzocht? Hebben we gekeken waar zijn ze bekend van? Uh, en daar zag je uh, in sommige gevallen, maar lang niet altijd, uh, wel een voetbalgerelateerde component. Ik heb geen zicht op de achtergrond van de verdachten die nu zijn aangehouden. En ik denk ook niet op de verdachten die nog aangehouden zullen gaan worden. Uh, want er is veel beeldmateriaal, dus daar kan ik niks over zeggen. Ja. Dat weet ik niet. Ik kan later nog onderzocht worden misschien. Dat kan zeker onderzocht worden, ja. Want ja, dit is natuurlijk wel een raar verhaal. Allemaal, uh, ja, we hoorden het net al in het nieuwsoverzicht. Een meisje van 16, <coughs> weer een verjaardagspartijtje. Zet dat per ongeluk eigenlijk op Facebook. Duizenden uh -huh. mensen konden gaan en een heleboel komen nog ook. Wat, wat motiveert die mensen nou? Ze waren helemaal niet uitgenodigd. Ja, dat zou u hen moeten vragen, denk ik. Dat weet ik niet. Wat kan, kan erachter zitten? Waarom zou je opeens de trainer naar nemen? Ja, wat ik zeg, dat, dat zult u toch aan hem moeten vragen. Ik weet niet waar uh, de bezoekers uiteindelijk vandaan komen. Uh, ik heb gehoord uit het hele land. Maar ja, uiteindelijk zou je toch aan de mensen die daar naartoe zijn gegaan... moeten vragen, waarom zijn jullie hier naartoe gekomen? U beschrijft dat dit voor de overheid een moeilijke groep is om, uh, om vat op te krijgen... Kun je de, naar aanleiding van het onderzoek dat is gedaan... naar uh, Hoek van Holland, naar het Maasgebouw, naar FC Utrecht, FC Twente... kun je de overheid adviezen geven hoe ze hierop ja, moeten reageren? U, u geeft inderdaad al aan, en wat ik ook al zei, het is heel lastig uh, te voorzien. Uh, het, het is een groep die geen aansturing kent, uh, geen hiërarchie. Dus qua voorzienbaarheid is dat heel erg lastig. Ik denk wel dat door meer zicht te krijgen op degenen die nu aangehouden zijn... <coughs> yeah. pardon, uh, dat daar in elk geval aanknopingspunten uit voort zullen komen. Moeten we er rekening mee houden dat dit uh, ja, een uh, gebruikelijk verschijnsel in Nederland wordt? Via Facebook mensen oproepen om uh, naar haar of waar dan ook uh, naartoe te gaan en aanmok te maken? Ja, ik denk dat dat speculeren is op de toekomst. van Of dat een hype zou worden, ja of nee. Of dat veel gedaan zou worden of niet. Daar, daar heb ik geen zicht op. Was er genoeg politie? van? u daar? Dat, dat vind ik een lastige vraag om direct antwoord op te geven. Maar ja, hebben de autoriteiten het onderschat? Ik weet niet wat hun afwegingen zijn geweest. Uh, en welke informatie zij gehad hebben. Dus daar kan ik niks over zeggen. Dat zal denk ik uit het, uit het onderzoek moeten blijken. Maar we moeten rekening houden met het uh, ja, blijven, blijvend aanwezig zijn... van de gelegenheidsorderverstoring in Nederland. Ik, ik denk dat dat een belangrijke ontwikkeling is. Ja. Ik uh, dank u voor deze toelichting. Graag gedaan. Tom van Ham. En ook voor vanavond zijn trouwens weer Facebook-feestjes uh, aangekondigd... in een aantal steden in het land. Komende week, zoals gezegd, het Nederlands Filmfestival in Utrecht. En we hebben de muziek laten uitkiezen... door regisseurs en acteurs die in Utrecht actief zijn. Eén daarvan is Antoinette Beumer, regisseur van de roadmovie Jackie. Dag, mevrouw Beumer. Dag. Uh, die die roadmovie gaat over twee zusjes... gespeeld door Carice en Jelka van Houten, die ook echt zusjes zijn... die op zoek gaan naar hun moeder in de Verenigde Staten. Hoe is dat om met twee van die zusjes samen te werken... die, die ook weer zusjes spelen? Nou, ja, dat was een heel avontuur, kan ik je zeggen. Uh, eentje die uh, gelukkig uiteindelijk heel goed heeft uitgepakt. Maar dat was wel uh, spannend. Het was spannend voor hun en het was spannend voor mij uh, of dat uh, uiteindelijk goed zou werken. Want binnen families kan, kunnen het, uh, ja, kan het ook wel eens niet goed uh, uitpakken. Maar het had uiteindelijk een enorme meerwaarde dat zij uh, in het echt ook zusjes waren. En wat was de meerwaarde? De meerwaarde was dat we als we improviseerden zij een klik konden hebben over dingen die, ja, die toch te maken hebben met een gedeelde geschiedenis, met een gedeelde kijk op de wereld of humor. Uh, en dat als ze echt ruzie moesten maken, dat het dan ook wel een beetje zo schuurde tegen uh, iets wat ze als kind uh, ook uh, moeten hebben gedaan. Uh, schreeuwen, boos worden, duwen, trekken. En uh, daar kon ik dan uh, als regisseur dankbaar gebruik van maken. Zit muziek in de film, Huntsback Lovers, gezongen door Jelka. Maar ja, Carice zingt ook, want die heeft net een cd uitgebracht. Was het niet moeilijk te bepalen wie van de twee het mocht zingen? Op dat moment was het niet moeilijk te bepalen. We hebben uh, Karin Hols-Pelikaan en Marnie Blok, de twee scenario schrijvers, die hebben eigenlijk de hele film geschreven, al met Jelka en Carice in hun hoofd. Uh, en uh, we hebben gebruik gemaakt van het feit dat Jelka uh, ook heel goed uh, kon zingen. De ambities van Carice uh, op de, de, wat betreft het zingen was. Op dat moment nog niet zo heel actief uh, bij ons bekend. Nee, ze was dus een beetje een geheime uh... CD aan het opnemen, namelijk. Ja, ja, de geheim. Uh, en dat, dat, dus dat was eigenlijk geen. Uh, we hebben daar helemaal niet over hoeven twijfelen. Het was uh, Jelka die ging zingen en uh, Carice uh, niet. Hun ja. lovers. En heel veel succes met de road movie Jackie. Ant van het Beumer. Ja, dankjewel. Backlovers van Jelka van Hout, en dus niet van Caries. Het komt uit de film Jackie. In Den Haag gaan VVD en PvdA deze week beginnen met informeren. Dat wordt heel veel en heel lang met elkaar praten... om te kijken of ze samen uit kunnen komen. Het nou, is wel bekend dat die partijen over heel veel van mening verschillen... maar waar kunnen ze het over eens worden? En waar kunnen ze het makkelijk over eens worden? Dat wilden we eigenlijk weten. Nou, dat lijkt ons een mooie klus voor Sheila Citalsing... columnist van de Volkskrant, die al sinds de verkiezingscampagne... in Met het Oog op Morgen de verrichtingen van de VVD volgt. En voor oud-CDA-kamerlid Jan Schinkelshoek... die datzelfde met de Partij van de Arbeid doet. Goedenavond allebei. Hallo, goedenavond. Hallo. Zij, jullie hebben de koppen bij elkaar gestoken, begreep ik, vandaag. Ja. Uh, ging dat makkelijk, een uh, compromis tussen VVD en PvdA bedenken? Nou, we hadden, we hebben in een ochtendje hebben wij een proeven van een regeerakkoord in elkaar gedraaid. Ja hoor, ze kunnen het zo bij ons komen afhalen. <laughs> wat was het makkelijkst? Uh, nou, wat sowieso heel makkelijk is, dat is een aftikdingetje, is volgens mij de AOW-leeftijd. Die willen ze allebei omhoog hebben. De VVD wil het wat sneller dan de PvdA. Daar zit een jaar of tien... Uh, tussen, uh, hoe snel ze hem naar 67 willen, Nou, dan kun je prima ergens in het midden uitkomen. Dat de VVD-akkoord gaat met nou, dan doen we er iets langer over voordat we de aoe leeftijd naar 67 hebben en de Partij van de Arbeid zegt nou, we doen het iets sneller. Dat is typisch zo'n ding wat je prima kan middelen zonder dat iemand er de pest over heeft. Jan ook wat voor ja, onderwerpen zijn er nog uh, uh, meer waar je kunt middelen zonder dat iemand uh, de pest in heeft? Waar je het ook snel over eens kunt worden, is uh, uh, een, een punt wat op het eerste gezicht heel erg lastig lijkt. Maar dat is over de Brusselse eisen om te komen tot, tot, uh, tot een stabiele begroting. Daar hebben ze uh, vanaf aan de verkiezingen natuurlijk geweldig met elkaar over gebakken leid. Maar achter komen ze wel uit, denk ik, uh, die 3% is 3%. Het is een belangrijk punt voor de VVD, maar dat wordt wel zodanig vormgegeven dat de Partij van de Arbeid er mee kan leven, schatten wij. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat uh, vergt enige en uh, wat meer zuurmondskunst, maar daar komen ze ook wel uit. Nou, toch even proberen te stoken in een goed huwelijk dan. <lacht> um, het ontslagrecht bijvoorbeeld. Daar heeft de VVD zich voor versoepeling uitgesproken, net als D66 bijvoorbeeld. En de PvdA was daar moordekens tegen. Mevrouw Citalsing. Kunnen ze daar ook zomaar uitkomen? Waarschijnlijk wel. Kijk, waar die Partij van de Arbeid om gaat, is dat preventief toetsen. Dat je, dat je uh, controleert of een ontslag wel rechtmatig is. Dat willen ze per se niet opgeven. Nou, dan gaan ze, geloof ik, liever doden dat ze dat opgeven. Nou, prima, dat kun je intact laten. kan de VVD toegeven. Maar dan kan de VVD in ruil daarvoor bijvoorbeeld um, afdwingen dat dan de ontslagvergoeding forse omlaag gaat. Zodat de kosten voor werkgevers toch lager worden. En wat ze allebei, waar ze het allebei over eens zijn, is dat die zak geld die je meekrijgt bij je ontslag, die ontslagvergoeding, dat je die verplicht moet inzetten om uh, weer op de arbeidsmarkt uh, opnieuw actief te worden. Om nieuw werk te vinden. Zeg maar werk-naar-werktraject, zoals dat heet. Dus dat, daar komen ze, dat, dat, dat heb je uiteraard mogelijkheden. Jan ook mee eens. Ja, Verzoek ja, dat goed, je dat ja, met een beetje goede wil uh, moet je, moet, uh, moeten we, zou ik bijna zeggen, uh, moeten zij dus, de VVD en Partij van de Arbeid, daar, daar, daaruit kunnen nee, komen. Nee, we, jullie zijn gevraagd namens de VVD even de na te praten. Moeten ja, we noem. eruit? Nee, nee, we doen net of we of, of, of, of we zijn, maar we zijn zo, nou ja, je begrijpt. Er komt ja, maar er is uit te komen. We, we, we denken dat we eruit kunnen komen op dat punt. Het is wat lastiger, want hier heeft natuurlijk de Partij van de Arbeid heel erg de hete adem van de SP in de, in, in de rug. Um, en ze zullen inderdaad nooit toegeven dat, uh, dat de preventieve toetsing... dus controle of ontslag wel rechtmatig is... dat, uh, dat, dat, is, een, dat is een heel belangrijk punt dat dat overeind blijft. En daar zal de VVD een hoge prijs voor moeten betalen. Nu een moeilijke voor u mevrouw Sitalsing als ja. VVD-watcher... want ja. de PvdA heeft in de uh, verkiezingscampagne gezegd... van de hypotheekrente aftrek ja. moet op de schop ook voor bestaande gevallen... en daarvan heeft premier Rutte gezegd over mijn lijk, dat ja. doen we niet... Hoe hoe valt hij toch uit te komen? Ja, ja dat wordt een hele ingewikkelde. Maar kijk. Anderzijds heeft de VVD natuurlijk in dat Koenders akkoord dat Lenta-akkoord... hebben ze al ingestemd met het beperken voor nieuwe gevallen. Ja, maar alleen van gevallen, de, niet Precies, bestaande. ja. En dan gaat het om die bestaande gevallen. Nou ja, wat doe je? Je kan zeggen, nou ja goed, uh, je, je, je, je geeft de VVD die bestaande gevallen. Dat ze dat gewoon mogen houden, dat daar geen, uh, niet aan wordt uh, gemorreld. En in ruil daarvoor ga je akkoord dat je die sociale woonsector laat zoals die is. De sociale huursector, want daar is de Partij van de Arbeid heel erg, wil daar. Niet te veel veranderingen in. Geen huurverandering. Ja. ja, dan ga je dus negatief uitruilen, eigenlijk. Een beetje, een beetje niets doen. Dat kan. Je, je zou ook kunnen denken dat de VVD dat in hele kleine, behapbare stukjes toch wel iets toegeeft op die hypotheekrenteaftrek. maar dat de Partij van de Arbeid in ruil daarvoor akkoord gaat... met dat er echt iets gebeurt in de sociale huursector. Bijvoorbeeld marktconforme huren, hmm. meer huurverhoging... bezem door de sociale woonsector. Hmm. Dus ja, dat, dat is ook nog een uitruil die mogelijk is... maar die, die vergt Net wat meer dan. lef van beide kanten, denk ik. Ja, want die eerste oplossing, meneer Schinkelshoek... dat negatief uitruilen, dat er eigenlijk ja. niks verandert... ik herinner me dat van het vierde kabinet Balken... Ja. En ja. dat ze dat daar alles deden, dat, ja. dat liep niet goed af. Nee, ze, ze nemen zich er nu voor, en dat lijkt me inderdaad heel verstandig. dat men per, uh, komt tot eerlijk, eerlijke grote blokken uit te ruilen. Zodat er wel wat gebeurt. Als je niet uitruilt, dan dreigt het er een in inpassen. En nou, wo de woningmarkt is nou echt zo'n typisch een voorbeeld van een situatie die echt helemaal bevroren is. Er kan niks met hypotheekrente en er gebeurt wat niks met de huren. Nou, dat kan je natuurlijk opnieuw uh, om dat laten voortbestaan. Dan hou je de blokkade in stand. Maar ik geloof geleidelijk aan dat aan beide kanten van de streep, zowel aan de kant van de Partij van de Arbeid als aan de kant van de VVD, de geesten rijp zijn om echt iets te gaan doen. Dus dat betekent dat je het zij de VVD iets doet met de bestaande gevallen voor de hypotheek aan de aftrek, maar dan moet de Partij van de Arbeid iets, echt iets doen met de huren of andersom, dan, uh, dan, dan, maar dan weer gebeurt er weer niks. Precies, ja. En ik denk als, als de VVD akkoord zou gaan met... nou ja, doe dan toch maar iets aan die hypotheekrenteaftrek... dat ze daar dan wel een uh, lagere inkomstenbelasting voor zullen willen hebben. En de Partij van de Arbeid die wil juist een toptarief van 60% voor hele rijke mensen... of inkomens boven de 150.000 euro, dat vinden zij al, moet 60%. Nou ja, dan zou je daar... Um, uh, kunnen gaan uitruilen. Dat je zegt, nou ja, goed, de VVD gaat akkoord met... Uh, doe maar wat aan de hypotheekrenteafdruk... maar dan gaan we wel echt iets aan de inkomstenbelasting doen. Die moet dan omlaag. Ja, Ik precies. ga het wat moeilijker voor u beiden maken. Oh. Want uh, neem nou de Fancy, daarvan heeft de Partij van de Arbeid... in de verkiezingscampagne gezegd... Uh, daar, daar kan nog wel een miljard op worden bezuinigd... <lacht> maar de VVD heeft juist ja. gezegd... we gaan op ontwikkelingssamenwerking ja. bezuinigen. Hoe doen we dat, meneer Schinkelshoek? Nou, daar zijn wij, uh, hebben niet zo ontzettend lang over nagedacht. Ik dacht, nou, als we nou simpelweg de ontwikkelingshulp nu maar eens gewoon op 0,7 houden, in ieder geval vooralsnog, en dan moet over een paar jaar moet er opnieuw naar gekeken worden, herijken, noemen ze dat in Den Haag, uh, maar voorlopig houden we het op 0,7 procent, die brengt nog wat andere posten onder, maar dan in ruil daarvoor, uh, uh, krijgt de VVD de belofte dat er niet verder bezuinigd gaat worden op Defensie. Dan heb je een nette, Keurige deal gemaakt waar beide partijen in zin krijgen. Ja, maar dat is weer zo'n negatieve uitruil. Nou, we, we onderzoeken het. We, we laten het onderzoeken op termijn en we gaan herijken. Maar dat, dat doen we dan. Over acht jaar. Ja, precies. Dat smeren we uit over een wat langere periode. Zo, zo lossen wij dat op. Goed, jullie hebben er wel goed over nagedacht. <laughs> Productieve ochtendje geweest. Wat me moeilijk lijkt is dat die beide partijen in de verkiezingscampagne toch lelijke dingen over elkaar hebben gezegd. Samson met zijn rechtse rotbeleid van de VVD. En andersom heeft uh, Mark Rutte, de P van de A, geloof ik een gevaar voor de economie genoemd. Uh, meneer Schinkels, hoe kun je daar in de politiek makkelijk overheen uh, stappen? Ja, dat kan wel, maar dat vergt wel wat. Dat vergt in de eerste plaats dat ze zich daar aan die onderhandelingstafel in de stadhouderskamer als professionals gaan gedragen. En ik geloof wel dat de mensen die daar zitten, dat ze geldt zowel voor beide informateurs als voor de twee hoofdonderhandelaars, als hun beide uh, uh, hulp, uh, hulp, uh, hulppieten, uh, <lacht> daartoe wel in, in staat moeten worden geacht. Ja, maar die fracties moeten het er ook mee eens zijn, dat, zijn natuurlijk. Wat, wat, wat zeg je? Sorry. Nou ja, die hoofdrolspelers kunnen het misschien snel eens worden, maar die twee fracties moeten het dan ook Precies. nog accorderen. Nee, dat betekent wel dat er nu even op een paar dingen moeten worden gelet. Eén, er moeten niet op korte termijn een paar sfeerbedermen gaan komen. Dat hebben we eerder meegemaakt. Uh, we zitten toch in de van egeltjes die naar elkaar toe kruipen. Als er dan bijvoorbeeld opeens een heleboel toe ontstaat over zoiets heel gevoelig als zo'n kinder, uh, kinderpardon... dan kan de sfeer, de toenadering kan, kan verstoord worden. Uh, uh, Laat we niet vergeten, die partijen, u, u wees erop, hebben in de campagne ontzettend lelijk over elkaar gedaan. Ja. Nou, die, die moeten nu naar elkaar toe. Dat betekent ook dat uh, ze hun achterban van kiezers mee moeten gaan krijgen. Um, uh, ze hebben, uh, uh, en, en, zoals de Partij van de Arbeid nog steeds de hete adem van de SP in de nek heeft, heeft uh, moet de VVD steeds bedacht zijn op een herleving van Wilders aantrekkingskracht. En de schaduw van de schaduwen van de Hoemer en Wilders hangen Hang reigens over, over, over die onderhandelingstafel. Denkt u dat uh, de VVD langzamerhand wel van de rode al aan het houden is, mevrouw ja, Chetalsing? Ja, wel. Kijk, Mark Rutte heeft in zijn campagne de indruk gewekt... dat hij graag een uh, socialist eet uh, als ontbijt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Um, en uh, uh, Diederik Samson die neemt, uh, ook, uh, die omringt zich nu met... Um, adviseurs uit PvdA-hoek... die niet tot, tot het meest linkse geitenwolen sokkenkampen horen. En Jeroen Dijsselbloem, dat was toch altijd de rechtsbuiten van de PvdA. Um, uh, mensen als Frans Timmermans en, uh, en Martijn van Dam. Daar komen ze wel uit met de liberalen, denk ik. En dat, dat zijn ook wel mensen die Mark Rutte, waar Mark Rutte niet meteen pukkels van krijgt... als hij ze ziet binnenkomen. U hoorde... Dat zegt wel enige, ook, ook, eh, enige persoonlijke politieke moed. Hoeveel ruimte en armslag gunnen ze zichzelf, hoeveel durven ze te nemen, en hoeveel, hoeveel kunnen ze afdwingen uh, van hun partij, want ze moeten zich nogmaals losmaken van de beelden die ze zelf hebben afgeroepen over elkaar, over dat rechts- en rotbeleid, en, en, en die vreselijke socialisten die straks aan de macht gaan komen. Nou, we gaan kijken hoe ze dat gaan doen de komende weken. Uh, ik dank u beiden voor uw uh, ja, voorbereidende werkzaamheden, <lacht> ons informateursduo... Sheila Sitalsing en Jan Schinkelshoek. En terug naar het Nederlands Filmfestival in Utrecht... dat komende week begint. Ze hebben daar altijd een gast van het jaar. In het verleden bijvoorbeeld Rutger Hauer en Monique van der Ven. En dit jaar is die gast van het jaar acteur en zanger Jeroen Willems. Goedenavond, meneer Willems. Waarom is de keuze op u gevallen, denkt u? Uh, nou, dat hebben ze enigszins uitgelegd. Ja, ik was er zelf eerst even stil van, omdat ik dacht... Waarom kom, hoe kom je nou bij mij terecht? Want zo ik dacht, ik ben helemaal niet zo'n filmgezicht. Ik heb natuurlijk toch ook wel heel veel in theater gedaan. En uh, uh, maar goed, blijkbaar voor hun toch genoeg om, uh, om mij hiervoor te vragen. En ze vinden, ze vinden blijkbaar toch dat ik een, een, een belangrijk. Een filmgezicht ben. U bent behalve acteur ook zanger, vertolker van het werk van Jacques Brel onder meer. Ga, gaat u wat van hem zingen in Utrecht? Ja. Ja, ze hebben daar gevraagd of ik eventjes wilde zingen. Toen dacht ik: Nou, laat ik die bril dan maar doen. Die ligt alweer vijf jaar te sudderen. En uh, na de eerste repetities uh, ben ik er alweer heel erg blij mee om dat omdat opnieuw nog een keer te doen. Dat wordt uh, de eerste instantie al gewoon eenmalig. Een eenmalig concert om uh, um twaalf uur s'nachts, want dat was de enige. ...tijd dat het nog uh, in de schouwburg terecht kon. Maar daar ben ik evengoed heel erg blij mee, want ik denk dat het zich daar heel goed voor leent. U heeft uh, voor ons een nummer uitgezocht uit de film Ablecon Ella van de ja. Spaanse regisseur Almodovar. Ja. Um, een nummer van de Braziliaanse zanger Gaetano Villoso. Waarom ja. dat nummer? Ja, waarom dat nummer? Omdat het, me omdat het me ontzettend emotioneert, dat nummer. Ik vind het zo'n uh, kwetsbaar, breekbaar, transparant... Schitterend nummer, en ik vind juist deze uitvoering. Want het is natuurlijk ooit al eerder uitgevoerd. Um... Laten we even zeggen hoe het heet. Zeg, zegt u het maar, want ik heb al geoefend. Ik struikel erover. Cucu, hoe heet Cucu? het? Paloma. Van Gaetano Filoso. Ja. Dicen que por las le iba en puro Dicen que no comía. No más se le iba en puro tomar, juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto, como sufría por ella que hasta en su muerte la fue llamando. ...con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma... ...no es otra cosa más que su alma. Que todavía la espera... ...a que regrese la desdicha. keus van Jeroen Willems dat Hij is gast van het jaar bij het Nederlands Filmfestival dit jaar en koos voor Cucurucucu Paloma van de Braziliaanse zanger en componist Getano Veloso. Nou, het uh, viel niet te missen vandaag. Na acht jaar gesloten te zijn geweest, werd het Stedelijk Museum in Amsterdam feestelijk heropend. We moeten Uiteraard op terugkijken op die heugelijke dag. En we doen dat met Bart Rutte, conservator Beeldende Kunst van het Museum. In een van de rechterhanden van directeur Goldstein. En u bent nog in het uh, stedelijk op dit moment, hè? Geloof ik, meneer Rutte? Ja, we zitten in een uh, wat veiligere omgeving nu, op het kantoor, boven het feestgedruis. Want beneden wordt nog uh, volgens mij een laatste drankje gedronken. En dan wordt het opruimen, want morgen om tien uur, dan is misschien de allerlaatste en misschien ook wel de allerbelangrijkste opening. Dan kunnen de mensen er gewoon weer in. Ja, dan, dan kun je alvast in de rij gaan staan. Ik vermoed een rijjaar. Ik heb mezelf voorgenomen om zelf ook te komen kijken. En uh, ik wil gewoon heel graag zien dat die deur om tien uur open gaat. En dat daar mensen binnenkomen die dat ja, instituut enorm gemist hebben. En die nu eindelijk weer de kans krijgen om die uh, kunstwerken terug te zien. En hier in het studio in Hilversum is kunstcriticus van de Volkskrant Rutger Ponsen. Hallo. Je bent daar ook de hele dag ongeveer geweest, hè? Nee, ik was natuurlijk niet vanmiddag uitgenodigd bij de koningin. Nee, natuurlijk niet. <laughs> ja, ja, nou nee, maar wel, wel vanavond bij de opening. Dat zijn de notabelen natuurlijk. Precies, daar hoor ik blijkbaar niet bij. En daar, maar wat was er daarna nog? Daarna de, is het na de, na gewoon een opening. enorm groot feest uh, vanaf 7 uur. Dus dat was ontzettend gezellig. Over de koningin gesproken, meneer Rutte. Uh, ja. Ja, zij, zij moest dus langs een portret van haarzelf, H.M., een nogal ja. heavy portret zelfs. He, heeft ze daar wat van gezegd, wat ze daarvan vond? Nee, ik, uh, ik moest zelf een andere kant op afslaan, omdat ik de koningin op een ander gedeelte zou rondleiden. Uh, ze hebben er langs gelopen en er is verder volgens mij niet echt uh, over gesproken. En, uh, nou, de koningin kennende uh, heeft zijn goede smaak en zal ze het ook een prachtig doek vinden. Ja, ik kreeg zelfs de indruk dat ze hetzelfde mantelpak aan had als op het schilderij. Uh, de kleur is net iets anders. Zo fel schildert uh, tuinman zelden. Vindt u het mooi eigenlijk? Want de meningen zijn verdeeld hè, over dat schilderij. Nou, ik heb het ook al uitgesproken in de NRC... dat ik het echt een ongelooflijk knap geschilderd doek vind. Wat als je er zeker bereid toe bent om uh, goed naar te kijken... Uh, heel veel ja, te verwonderen uh, laat en... een. Portret, een staatsportret met heel veel historische diepgang, met heel veel schilderkunstige diepgang. Uh, ik ben er ontzettend blij mee dat dat aan ons geschonken is geworden. Rutger Ponsen, acht jaar gewacht ook op de heropening neem ik aan. Wat was de eerste indruk? Mooi gebouw, heel mooi gebouw. Mooie entree, helemaal geslaagd. Ik bedoel, Krouwel is, be, is beroemd vanwege Mels zijn... Mels Kruwel, de architect, is beroemd vanwege zijn... Uh, zullen we zeggen, uh, Schiphol is dat van hem, hè? Nou, dat lijkt mm, hier niet op, maar ook weer wel. Het is hetzelfde soort grote ontvangst. Veel glas. Stijl. Veel glas, uh, veel high tech, veel ruimte. veel ruimte. Maar, en dat is het leuke, niet zoveel ruimte dat je je helemaal in verloren voelt. En dat is knap met zo'n gebouw. Dat, je, dat het toch, zullen we zeggen, cozy, menselijke maat is. Uh, en dat, het niet, uh, dat je niet verloren loopt in een enorm grote hal zoals je dat bij Schiphol hebt. Het is toch ook anders met logistiek. Mensen binnenkomen moeten welkom zijn, ontvangen worden... en in een soort atmosfeer worden gebracht... van het gebouw daarachter. Dat is ja, uitbouw, wat vind je daarvan? Want dat is gerestaureerd. Ja, je, het valt je eigenlijk niet op dat het gerestaureerd is. Er is natuurlijk heel veel kosten ingestopt... om uh, de klimaatbeheersing goed te krijgen. Uh, brandveiligheid was eigenlijk de eerste reden... waarom het uh, dicht moest, überhaupt. Daarnaast zijn er een aantal uh, aanpassingen gepleegd. Ik vind het eerlijk gezegd... het was wel heel erg wit. Het was altijd al wit, maar het is iets witter geworden. Het is daardoor... De muren? Oh, de muren zijn iets witter geworden, ook de doorgangen zijn witter geworden. Ik begrijp het wel, want dat kost uh, minder energie. Heb je minder lamplicht uh, nodig, hoe witter de ruimte... Maar u vindt dat niet mooi, witte muren? Nou, ik ben niet zo'n voorstander van witte muren, omdat ze een, de hele wereld voorkomen. Uh, mm -hmm. Dus je, je weet, als je geblinddoekt in Tokio of in New York uh, uh, stedelijk wordt losgelaten... en je doet die blinddoek af, weet je niet waar je zit. Er is nog een verschil volgens mij. De visgraadvloer is weg. Ja, dat is natuurlijk jammer. Ik begrijp, ik, nee, dit, dit was volgens mij een voorstel van de vorige directeur, Gijs van Tuil. Die heeft tegen architect Melskrouwer gezegd... die visgraadvloer moet eruit. Dat is natuurlijk toch jammer, want als je dan toch geblindeerd in zo'n zaal zou lopen... zou je in ieder geval aan het gekraak onder je voeten nog merken dat je in Amsterdam was. En dat is er nu ook uitgehaald. Ja. Meneer Rutte, een beetje gemengd oordeel van Rutger Pons. Een mooi gebouw. Uh, de, je voelt je er welkom. Maar het ziet er wel een beetje uit zoals alle musea in de wereld. Nou, dan mogen we natuurlijk niet vergeten... dat wij de allereerste waren die witte muren maakten. Dus uh, ik vind ook dat we dat moeten... Koesteren, dat dat een historisch gegeven is wat zo hoort in de geschiedenis van het uh, stedelijk. Dat we dat uh, ook nu willen uitdragen. Pons, en Pons, ook... dat Guggenheim en zo hebben het geïmiteerd van het stedelijk Amsterdam. Nou nee, ja, maar het, het, volgens mij was het MoMA het eerste in New York. Die heeft de trend gezet en daarna kwam uh, stedelijk. Maar dat, dat mogen ze dan inderdaad in hun zak steken dat ze de eerste zijn geweest. Maar misschien waren ze ook weer de eerste kunnen zijn om van die witte muren af te komen. Ja, want dat had je ook nou, kunnen zeggen, meneer Rutte, van nou, zo lang een witte muur en nu heeft iedereen het en we zijn wel de eerste geweest, maar nou, laten we iets anders doen. Nou, maar dat kan altijd nog een keer, weet je wel. Je kan tuurlijk, als je een presentatie hebt waarbij de muur een andere kleur vraagt, dan kunnen we dat doen. Maar we wilden natuurlijk open met een hele iconische presentatie waar onze beroemde stukken uit de collectie het best voor het voetlicht komen. En uh, ik denk dat daar uh, de witte muren heel goed bij passen. En ook over dat die houten vloer, uh, visgraat, is ontzettend leuk. Maar het is natuurlijk ook verschrikkelijk ouderwets... wat vaak met wat drukkere sculpturen totaal niet werkt. Dus uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik ontzettend blij ben... dat ik niet hoef uh, samen te stellen zo'n zaal met een uh, visgraatvloer. Uh, maar zou dat juist niet, niet, niet weer mooi zijn... van die oude huiskamers via die musea vroeger hebben gehad? Ja, voor een keer. Een leuk nostalgische uh, presentatie, maar het is niet een uh, museum van deze tijd meer, dan denk ik. Ik denk dat we door de ingrepen die nu zijn gedaan echt een enorme stap vooruit hebben gemaakt, en we nu echt klaar zijn om uh, weer vooruit te kijken en onze plek terug op de kaart uh, te veroveren, meneer Pons. Er is niks aan te doen. Uw, uw kritiek: ja, dit is modern, Punt. nee, maar, maar ja, dat klopt. Maar het, het is iets meer dan alleen maar het gebouw, het gaat erom dat heel veel collecties op elkaar beginnen te lijken. Niet alleen in hetzelfde gebouw, maar gewoon als collectie. En dat is begrijpelijk. Er wordt tegenwoordig door de grote musea mondiaal aangekocht. En iedereen weet dat de nieuwe ontwikkelingen uit India en China... en Zuid-Amerika en Mexico eraan zitten te komen. En de markt is natuurlijk tegenwoordig toch zo... dat, ze, dat iedereen probeert die nieuwe dingen in huis te halen. Dus het, het, het gaat ook om hoe koop je in, hoe presenteer je dat en hoe, en dat vind ik eigenlijk het belangrijkste... voor als het dan toch gaat over wat kan het stedelijk in de, in de toekomst betekenen... hoe kan je je daarvan onderscheiden? Wat overigens helemaal geen kwestie van geld is, wat iedereen het over heeft... maar gewoon een kwestie van slim inkopen, goed kijken, verzamelaars aan je binnen. En meneer, dat is natuurlijk wel waar. Ieder museum heeft uh, een Andy Warhol, een Jeff Koens, nou nee. ja, het stedelijk ook. Wijkt het wel genoeg af? Ik denk het wel. Ik denk toch dat wij uh, bijvoorbeeld in iedere zaal, terwijl we een internationaal museum zijn, ook een Nederlander laten zien. Of in ieder geval bij heel veel zalen ook echt die Nederlandse geschiedenis meenemen. Als je kijkt naar het oude gedeelte. En ook in het bovencircuit vanaf 1950, 1960, heel veel ruimte inruimen. Juist voor uh, uh, Nederlandse makers. Om ook hun nadrukkelijk in die wat inderdaad wat gecanoniseerde. Uh, uh, ja, zeg maar, lijn op te nemen. Dus. Ik denk wel dat we heel goed moeten begrijpen dat dit een begin is. En wij wilden echt naar buiten komen met al die werken die zo enorm gemist waren. En dat we vanuit hier ook kunnen verder bouwen. Kijk, wij geloven niet in een. Permanente opstelling die slaapt, die uh, eigenlijk als je een jaar later of een half jaar later terugkomt weer hetzelfde was als de vorige keer. Maar we gaan nu vanuit die collectie steeds dwarsverbanden aan. Dat kan gaan naar uh, ontdekkingen uit uh, andere delen van de wereld. Dat kan gaan juist naar uh, bijvoorbeeld het herenigen van bepaalde topstukken van ons met uh, zijn voorganger of uh, het, uh, het werk wat de kunstenaar net daarna heeft gemaakt. En dat gemaakt. komt er nog dus allemaal proberen... aan in de toekomst? Ja, ja, we willen echt proberen om, we zijn een collectiemuseum geworden... om dan ook dat idee van een collectiemuseum totaal uit te werken... in verrassende presentaties die onze eh, Amsterdamse en ook Nederlandse eh, bezoekers... hopelijk heel vaak ook kunnen verrassen. En, en dat het echt een reden is om gewoon heel vaak weer te komen... zoals we vroeger allemaal heel vaak naar het stedelijk gingen. ons tot tenslotte, van, van welk werk dacht u dat, dat vond ik dat wel het fijnste... om dat na acht jaar weer te zien? Wat ik, wat ik eigenlijk het fijnste vond, was iets wat ik nog helemaal niet had gezien. Dat was een zaaltje van Erik van Lieshout met tekeningen van Pim Fortuyn. Dat was een geweldige aankoop van de, de voorganger van N Goldstein. En ik ben blij dat dat in het, in het circuit van de vaste collectie is opgenomen. Dat geeft het beeld van, daar gaan we naartoe. Morgen om tien uur, dan, dan kunnen wij gewone mensen, althans in de rij gaan staan. Meneer Rutte, u gaat vast nog even terug naar het feestje. Dank u wel voor het gesprek. Ik dank u heel vriendelijk voor deze aandacht. En Rutger Ponsen ook. Hartelijk bedankt voor je komst naar Hilversum... na Daar een zijn. lange dag in het stedelijk. En dan nog één keer terug naar de muziek van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Paula van der Oest is regisseur en scenarist. Haar de domino-effect doet mee in de competitie... voor een gouden kalf bij de speelfilms. Goedenavond. Goedenavond. Uh, u heeft eerder een gouden kalf gewonnen, maar dan voor het televisiedrama. Blijft het toch spannend hoe er op uw nieuwste gereageerd wordt? Ja, dat is altijd spannend. Um, nou, ik ben nu vooral heel blij dat hij er is. We hebben er vrij lang over gedaan. Maar um, ja, als je in de zaal zit, is het altijd weer even spannend... of je erbij zit bij de nominaties. U heeft uh, gekozen voor muziek uit de film, de domino-effect. Muziek ja. van Janne Sra, Dark Lens. Waarom dat nummer? Um, nou, ze heeft het liedje gecoverd voor de film. Uh, in de film is een van de belangrijke personages een bankier... Uh, had een favoriet liedje in zijn, uh, in zijn uh, jeugdjaren. En dat was Darklands van de Jesus and Mary Chain, een Engelse band. En Janne Schra heeft het heel mooi gecoverd. Ik uh, dank u. En heel veel succes in Utrecht. Ja, dank u wel. to the dark lands, to talk and ride with my chaotic soul as sure as life means nothing all things end in nothing heaven I think It's too close to him. Startlines was dat van Janne Schraa uit de film De Domino Effect van Paula van der Oest. Genomineerd voor een Gouden Kalf op het filmfestival in Utrecht. Dit was het oog. Morgen zit hier John Jans van Gade. Als u nu vast in de rij gaat staan, bent u vast een van de eersten... die morgen om tien uur het heropende Stedelijk Museum in kan. Goed weekend. Goedenacht vrienden. Es wird tijd für mich zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette en een letztes Glas im Stehen. Dr. Dane is de televisiehit van 2012.